...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De eerste Afghaanse politieagenten zijn ingezet in een rond de stad Marja... ...in de provincie Helmand. Volgens de NAVO en het Afghaanse leger... ...zijn Marja en het Naburgen district Nad Ali zo goed als ingenomen... De laatste verzetshaarden van de Taliban worden nu uitgeschakeld, luidt het in een gezamenlijke verklaring. De inzet van de politiemacht gebeurt veel sneller dan verwacht, binnen een week na het begin van het grote offensief, terwijl het is uitgegaan van een maand. De agenten moeten de orde handhaven en de bevolking veiligheid bieden. Zo kan een begin worden gemaakt met de wederopbouw en het winnen van de steun van de burgers. In Haiti heeft een rechter acht Amerikaanse missionarissen vrijgesproken van ontvoering van kinderen na de aardbeving... Ze zijn inmiddels onderweg naar Miami. Volgens de rechter hadden ze geen criminele bedoelingen. Twee andere missionarissen worden nog vastgehouden voor verdere ondervraging. De tien zaten vast sinds eind januari. Ze werden opgepakt met naar eigen zeggen 33 Haitiaanse weeskinderen bij zich. Maar later bleek dat in elk geval sommige van hen nog ouders hadden. Op de 1000 meter schaats heeft Johnny Davis zijn Olympische titel geprolongeerd. De Amerikaanse favoriet reed 1-08-94 en was daarmee 1800ste sneller dan de Zuid-Koreaan Mo tae Boom, die eerder goud won op de 500 meter. De Amerikaan Chad Hedrick werd derde. De Nederlanders vielen net buiten de prijzen. Stefan Groothuis werd op 1300ste van Hedrick vierde. Vijfde werd Mark Tuiter ten zesde Simon Kuipers. Jan Bos eindigde op plaats 12. Op de 1000 meter shorttrack track heeft Shinky Knecht zich geplaatst voor de kwartfinales. De 20-jarige Fries eindigde in zijn serie als tweede achter de Canadese zesvoudig wereldkampioen Charles Hamlin. Knecht is de enige Nederlander op de 1000 meter shorttrack. track. De kwartfinales tot en met de finale zijn zaterdagnacht. Dan het weer bewolkt en in het noorden plaatselijk nog wat winterse neerslag, minimaal rond of net boven het vriespunt. Overdag overwegend bewolkt, droge de middagtemperatuur tussen 3 en 7 graden.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 Ha, <laughs>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 telephone number and you can change the address to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 En vind je radio en televisie heel erg interessant? Dan meld je dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, heb jij een neus voor nieuws uit Zandvoort? Meld je dan aan voor de CFM redactie. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl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 Yellow, I'll be in love stars up in the heaven I'm The Nigga Team